het aantal eerstejaars in het hoger onderwijs is fors gestegen. Maar wel minder dan de hogescholen en universiteiten hadden gevreesd. Het aantal studenten dat een hbo-opleiding doet ligt 6% hoger dan vorig jaar. Het aantal eerstejaars aan de universiteiten 12%. Na de zomer zeiden de hoger onderwijsinstellingen dat er zo'n 20% meer eerstejaars zouden komen. Dat zou leiden tot overvolle collegezalen en een tekort aan docenten. Maar in de praktijk valt het dus erg mee. Met allerlei festiviteiten in Berlijn wordt vandaag herdacht dat 20 jaar geleden de muur viel. Vanmiddag loopt de bondskanselier Merkel met Michail Gorbachev en Lech Valenza over de grenspost die 20 jaar geleden als eerste openging. Ook worden meer dan duizend levensgrote dominostenen omvergeworpen. Walesa stoot vanavond de eerste om en daarna zijn er nog een concert en vuurwerk. De gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana heeft de noodtoestanden afgekondigd vanwege de orkaan Ida... De orkaan bereikt morgen de Amerikaanse kust. Gisteren richtte de orkaan een ravage aan in El Salvador. Daar vielen minstens 124 doden. Daarna passeerde Ida de Mexicaanse kust, maar daar veroorzaakte de orkaan geen grote problemen. Verwacht wordt dat Ida op open zee weer aan kracht wint. Vanaf vandaag wordt in Nederland op grote schaal gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Voorlopig krijgen alleen risicogroepen een prik. Bijvoorbeeld mensen met long- of hartproblemen, maar ook 60-plussers, vrouwen die meer dan 13 weken zwanger zijn en personeel in de gezondheidszorg. Vandaag wordt ook bekend of ook kinderen zouden moeten worden ingeënt. De Gezondheidsraad brengt daarover advies uit. In Groningen is op de snelweg A7 een man verschillende keren overreden. Hij was bij Maren met zijn auto tegen de vangrail gereden. Toen hij uitstapte werd hij door een aantal auto's geraakt. De man is ter plekke overleden. Ongeveer 15 getuigen van het ongeluk zijn opgevangen op het politiebureau van Leek. Het weer eerst nog kans op mist. Verder overwegend bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt een graad of acht. Dit was...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 Zaterdagmiddag op CFM Zandvoort met de muziekboulevard zojuist tussen 12 en 2. Dank aan Maurice Mulder, we hebben er weer van genoten. Helemaal niks van te horen dat hij zware avond heeft gehad. Gelukkig niet. 6 over 2, dat betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. CFM voor Zandvoort en de regio. Met een volle studio en goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob, welkom wederom bij Zandvoort op zaterdag live. ...vanuit de studio op het Gasthuisplein. Uh, druk programma vandaag. Ja. Veel onderwerpen. We, gaan, we zijn live bij uh, ZV Zandvoort tegen Overbos. Ik heb hem laten vertellen dat dat ergens in Hoofddorp ligt. En die staan ongeveer een beetje gelijk op de ranglijst. En dus, uh, zoals wij dat dan noemen, wij dat een zespuntenwedstrijd. En, en we uh, moeten gaan winnen gewoon. Ze hebben al wat wedstrijden verloren, dus ze zijn nodig weer aan winnen toe. Dus uh, we zijn live vanaf half drie uh, bij de voetbal. We gaan natuurlijk ook nog even naar het uh, circuit, want daar is de Winter Endurance Kampioenschap uh, vandaag gestart met de 500 uh, mijl van uh, Zandvoort. Daar hebben we Willem van Densen, bij voetbal hebben we natuurlijk Joop van Es. We krijgen vanmiddag ook nog een bezoek van uh, Erik Timmermans, die ons wat uh, nog even op een update gaat geven over Jazz op de Krocht. Want uh, dat seizoen is inmiddels gestart en uh, ben benieuwd uh, hoe de ontwikkelingen zijn. En als ik het goed heb, dan uh, wordt het erg goed bezocht. Mm -hmm. Voor de rest hebben we natuurlijk uh, de filmagenda, we hebben de evenementenagenda. Uh, voor de rest nog wat uh, de ondernemersavond van de Sunparks kijken we nog even op terug. Ja, te veel om op te noemen, dus uh, een vol programma. En afgelopen maandag hadden we ook de vier open finale. En dan gaat het over golf. En uh, zodanig gaan we daarmee van start. Maar eerst even wat muziek. Hier is Anouk. vandaag in Zandvoort. En dat betekent dat je gewoon beter in de studio kan zitten. Vandaar dat het ook vandaag volle bak is bij Zandvoort op zaterdag. Dat vinden we natuurlijk heel gezellig. Want we gaan het hebben over het vier open golf toernooi. Afgelopen maandag de finale hier in Zandvoort gespeeld. En we hebben ze volgens mij bijna allemaal. Nou niet alle deelnemers zou het helemaal druk worden natuurlijk hier. Maar in ieder geval wel de toernooidirecteur, de uitbater en de winnaar van het toernooi. En we gaan beginnen met de toernooidirecteur. Henking, goedemiddag. Goedemiddag. Het Vier Open, kan je daar wat over vertellen? Wat is de achterliggende gedachte? Nou, de achterliggende gedachte is dat bijna elke zichzelf respecterende kroeg, CQ Café, die organiseert tegenwoordig wel een golftoernooi. Alleen uh, Rob Smits heeft daar toch wel een bijzondere wending aan gegeven. We hebben een uh, nieuwe opzet bedacht. Dat is namelijk. Uh, we hebben eerst de voorrondes gespeeld bij de Open Golf in Zandvoort. Er waren 48 deelnemers en de beste 20 plaatsten zich voor de finale op het Kennemer. Oké, okay, ja, het, uh, het vier open golf-toernooi, ja, zegt het, Van heel veel cafés hebben tegenwoordig een. Uh... Een golf toernooi. waar is dat zo vandaag gekomen? Waarom nou juist golf bij, uh, bij kroegen? Nou, niet alleen bij kroegen denk ik. Maar je uh, moet je realiseren dat uh, golf is een, uh, een sport in opkomst. Uh, vroeger was het echt een beetje voor de elite. Maar die tijd is al lang voorbij. We hebben dat ook met tennissen gezien. Tegenwoordig uh, is uh, golf voor iedereen toegankelijk. En uh, vandaar dat het een enorm populaire sport is geworden. Oké, okay, nou in ieder geval een succesvol toernooi van het vier open. Ja, zonde. Afgelopen maandag de finale. Hoe is dat, is werk gegaan en hoe was het weer trouwens? Want als ik nou zo naar buiten kijk, niet ja, echt lekker. Ja, maar het was ook afgelopen maandag en het is nu zaterdag. Dus uh, de ja, weer is ja, als je het, hetzelfde weer had als vandaag, dan was je niet zo blij denk ik Henk. Uh, nee, dan was ik absoluut niet blij geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, we sloegen af om half twaalf. We hebben tot een uurtje of twaalf hebben we wat regen gehad. En daarna konden zelfs de regenjeks uit, want we hadden gewoon bijzonder veel mazzel. En het was schitterend weer. En iedereen was voor het donker binnen. Dus uh, ik kan niet anders zeggen dat het een zeer geslaagd evenement is geweest. Nou heb ik zelf niet al te veel verstand van golf. Maar ik weet wel dat er op hoog niveau gespeeld is door jullie allemaal. Nou, dat blijkt al dat bij de voorrondes enorm veel deelnemers waren met een lage handicap. En een lage handicap betekent dat dat goede golfers zijn. Want iedereen blijft toch wel bijzonder enthousiast om op het Kennemer te mogen spelen. Want dat gaat allemaal niet zo eenvoudig daar. Maar wij zijn zeer verheugd dat het ons gelukt is dat we de finale daar mochten spelen. En uh, dames en heren, die speelden allebei mee. Nou begreep ik dat er één dame was die in de finale terechtgekomen ja, uh, is. Ja, ja, dat was Roos de Haan. Die heeft de finale gehaald. En uh, is uh, zeer verdienstelijk uh, midden in het uh, deelnemersveld uh, geëindigd. Dus uh, chapeau, wat zou ik zeggen. Ja, ze kwam al voor de finale naar binnen van nou geef die beker maar vast. Want ik ben de enige dame die in de finale zit. Dus die heb ik te pakken. Maar we hadden nog iemand anders die dat ook al zei van geef die beker maar vast. En het is hem nog gelukt ook. Gerard Koper. Goedemiddag Gerard. Goedemiddag. De winnaar van het toernooi. Ja. Ben jij zo fanatiek bezig met golven dat je dit toernooi zo bij gewonnen hebt? Ik ben niet zo fanatiek bezig met golven, maar ik was wel gebrand op deze beker ja. Ja, dat merkte ik. Hoe heb je je daarop voorbereid? Gewoon hoe ik altijd doe, gewoon een goed gesprek voeren en een drankje in de Oké, nou helemaal goed. Nou, het toernooi heb jij het zelf ervaren. Vond je het een leuke toernooi om mee te doen? Natuurlijk, als je wint is het altijd leuk. Natuurlijk, natuurlijk. Ik had een leuke flight dat ik in ieder geval al. Het weer was goed. En nogmaals, ik was erop gebrand om deze beker binnen te halen. En het is je gelukt, van harte gefeliciteerd. Dank je, dank je, dank je. En uh, daar heb je volgens mij het hele jaar nog lol van. Ik heb er denk ik een langere rol van. Ja, ja, dat, uh, ja, ja. ja, het, ja, ja. het is je aan te zien. Ja. Dus uh, <laughs> helemaal goed. En uh, Rob Smits is ook aanwezig. Rob pakt de microfoon er even bij. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, want ik las, uh, las in de krant, in de Sanfoortse Courant, dat jij het zelf ook niet helemaal slecht hebt gedaan uh, tijdens uh, dit toernooi. Nou, of eerste, helemaal niet slecht. De eerste vier hals was drama. En toen brak het zonnetje door, net wat Henk zei. En toen uh, viel er een beetje last van mijn schouders af en toen ging ik lekker spelen. Net zoals iedereen. Iedereen heeft denk ik ontzettend goed gescoord. Ja, een heel uh, leuk, uh, leuk deelnemersveld uh, met uh, mensen niet alleen vanuit Zandvoort, uh, maar ook van uh, buiten Zandvoort. Uh, twee, om precies te zijn. Twee stuks? Twee stuks, ja. Van de 20 die in de finale stonden? Van de 24. 24? Ja. Nou, het is uh, inderdaad al eerder begonnen met een uh, voorronde, wanneer is die gespeeld? 21 september. 21 september? Ja. En hoeveel deelnemers uh, waren daarbij aanwezig? We waren er toen 48. 48? Nou, dat is toch behoorlijk, hè? Ja, we hebben op een gegeven moment de inschrijving gesloten, want anders waren er te veel deelnemers. En dan werd het een erg druk programma. Mm -hmm. Dus nu komt het allemaal precies mooi uit. En het is net op tijd uh, zeg maar voor het donker uh, klaargekomen? Helemaal goed. Dus, hoe heb je het zelf ervaren? Volgend jaar weer? Ik ga mijn best doen. Het is geen garantie dat je zomaar ieder jaar op de Kennemer kan spelen. Het is, uh, we zijn heel blij dat het gelukt is dit jaar. Ik ga het volgend jaar weer proberen. Maar ik kan niet met garantie zeggen dat het gaat lukken. Maar ik ga mijn best doen. Oké, okay, nou we wachten het af. Henk? Ja? Volgend jaar ben je weer van de partij als toenooi-directeur? Ja, want anders kom ik nooit in die finale. Hè. Ik nee, heb een wildcard eigenlijk... gehad. <laughs> okay. Dus uh, ik ga het zeker uh, weer organiseren als het, uh, als het allemaal weer doorgaat. Jij hebt de prijs uitgereikt in Café 4 aan de Halterstraat. Klopt, ja. En Iedereen dus ook aan de winnaar Gerard Koper. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Een beetje een leuke show eromheen? Of, uh... Dat is altijd een beetje moeilijk zeggen natuurlijk dat je zelf het heel erg leuk hebt gedaan. Maar aan de reacties van de mensen te zien en te horen was het wel een geslaagd optreden, denk ik. Oké, okay, en volgend jaar gaan we het gewoon weer opnieuw doen. Zeker weten. Hey, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Jullie gaan snel naar het voetbal. Naar uh, Overbos, althans. Zal speelt tegen Overbos. Ja, gaan we doen. Regenpak mee. Doen we. En dan hey. uh, spreken we elkaar later. Oké. Okay. Oké, okay, dank jullie wel. Okay. FM And the bullets in my heart Microsoft op zaterdag hoor je een plaatje van alweer een aantal jaren geleden. En hij is lekker om weer eens terug te horen op de radio. Deze van Wyclef Show. samen met Meryl J. Blijts en 911. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, nou, ja, we gaan snel over naar het CQI Park Zalvoort. Want we hebben vandaag de Winter Endurance Kampioenschap, de kwalificatie die verreden wordt voor de race van morgen. En op het circuit, nee, klopt niet, nee. Uh, we, wordt er meteen gecorrigeerd. Maar we gaan ja, gelijk naar het circuit, Willem, corrigeer hem even en vertel even, wat is er aan de gang? Ja, dat ga ik zeker doen. Uh, we hebben vandaag inderdaad uh, voor zover, klopt het, de uh, openingsreis van de Winter Endurance Kampioenschap. Dat is uh, Zandvoort uh, 500 en dat speelt zich allemaal af op uh, één dag. Vanmorgen hebben we de kwalificatie gehad en uh, vanmiddag om 12 uur... Uh, is de start uh, geweest van de Zandvoort 500? Nee, maar het is goed dat je het even zegt, uh, Willem, want op uh, tekst.fv bij CFM stond gewoon zondag. Dus vandaar dat ik even in de war was. Ja, oké, okay, maar uh, bij deze dag uh, kort. Inmiddels alweer uh, twee uur onderweg. En dat uh, twee uur onderweg, dat zijn uh, niet de mensen uh, die daar een dag ondernemen. We hebben, uh, als ik goed verteld heb, een uh, startveld uh, gehad van uh, 44 auto's. En dat, uh, ...wordt uh, verdeeld in uh, diverse uh, divisies. Dat is uh, divisie 1, 2, 3 en 4, om het uh, zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, en divisie 1, dat zijn toch wel uh, de allersnelste auto's... ...en die uh, maken dan ook uh, de dienst uit in uh, deze race. De race uh, waarin we nog een uh, ronde of uh, 50 plus, ik denk iets van 54, 55 ronden te gaan hebben. Uh, momenteel aan de leiding is het uh, de van... Uh, Sebastian Bleekemolen die rijdt samen met uh, in Zandvoort uh, woonachtig uh, Ronald uh, van der Baar. die rijden in een Porsche. In het begin van de race is dat een uh, heftige strijd geweest uh, tussen uh, Sebastian Blekemolen en zijn broer uh, Jeroen Blekemolen die ook actief is... Uh, Tijdens uh, deze race die uh, doet het samen met Peter van de Kolk. die doet het in een BMW. Ja, Peter van de heeft het stuur overgenomen. Uh, toch wat langzamer uh, als Jeroen. Hij ging er ook nog af in de Tarzambok. Want uh, ja, de baan is uh, erg tricky vandaag. Het tijd dat je de indruk hebt uh, dat de baan uh, opdroogt uh, begint het weer te regenen. Dus uh, extreem uh, gladde omstandigheden hier. Maar een uh, race, ja, uh, zoals ik al zei, ik noemde dus ze al uh, de Blekemolens, uh, prominente namen. En uh, het zijn allemaal niet de minsten die eraan deelnemen. We hebben Duncan Huisman, uh, die actief is. Uh, Tom Koronel, die doet het samen met zijn vrouw uh, Paulien Zwart. Uh, sorry dat ik vaker doen, maar uh, deze middag doen ze het op de baan. Uh, ze wordt, uh, we doen het dan ook niet dus samen met Mark Koster, die rijdt in een BMW. Ik noem het ook al uh, Dunkerhuis, want ja, die heeft niet genoeg aan een auto. Die rijdt samen met uh, Lisette Braams in een uh, BMW. Lisette Braams, uh, we kennen haar nog van... Uh... De finale is dat ze er erg hard af ging, uh, in uh, Bos uit na een uh, aanvaring met uh, een van de prinsen. Ze brachten tot een uh, RTL Boulevard uh, daarmee. Nu is ze actief uh, met Duncan Huisman. Duncan die met haar rijdt in de BMW. En die, uh, om uh, ja, toch actief te blijven tijdens deze uh, zaterdagmiddag, ook nog een Porsche deelt samen met uh, Ronald Fullman. ...kortom uh, veel actie op de baan hier... ...met nog steeds aan de leiding... overal dan Sebastian Blegemolen... ...dan kijken we even naar de divisies... ...dan kijken we divisie nee, 2... ...dan is het uh, Storm en Storm die daar de leiding hebben... ...in divisie 3 is het uh, Jeroen den Boer, ...ook geen uh, onbekende naam... ...de winnaar van de Suzuki Cup... Uh... Vorig jaar en dit jaar kampioen in de toelwagen Diesel Cup. En die leidt nu in uh, divisie 3 hier, hier tijdens deze Zandvoort 500. Nou in ieder geval een interessant deelnemersveld vandaag. Ja je zei het al van het uh, regent en af en toe denken mensen weer het weer een beetje op. Maar toch een uh, gevaarlijke baan uh, vandaag. Of, een verraderlijke baan. Betekent het ook dat ze de banden hebben aangepast aan het weer? Ja, voorzover ik het nu zie is iedereen nu voorzien van een In het begin van de race waren er nog wat teams die toch de moed hadden om op slechts te gaan. Ja, die hebben ze allemaal inmiddels ingeleverd. Regelmatig ook een spin en een auto in de grindpak. Ja, met gevolgen van die. Dat is wel een mooie oplossing die te hebben tijdens de evenementen. Geen safety, maar een code 60. Dat verplicht iedereen dat door. 60 kilometer te rijden en niet sneller als dat. En uh, gedurende die tijd is er voor de baan commissaris dan alle gelegenheid om met wat minder gevaar voor uh, lijf en leden. Degene die gezond is uh, weer op weg te helpen. En uh, even, hoe is het met de publieke uh, toeschouwers? Zijn er uh, veel toeschouwers of weinig? Ja, ja er zijn niet overdreven heel uh, toeschouwers. Uh, zeker met deze uh, Winter Endurance uh, kampioenschappen zijn er toch uh, de die van de autosport uh, die hun neus uh, laten zien. op de en, uh, Ja, die uh, hebben het altijd uh, uitgemaakt aan hun zin. Want uh, ja, er is meer mogelijk als op uh, de geduimte En ja, Je kan nog eens een keer uh, door de pit staan En uh, Ja, dat is toch uh, wel interessant, zeker voor de mensen die echt... Uh, stroom. in de ader hebben stroom. Ja, het komt nou met bakken uit de hemel trouwens hier, is dat op het circuitpark Zandvoort ook zo? Nou, ja, ik zou dit dat maar, ik krijg af en toe een druppeltje, maar goed dat je van... bent, ik ga zo naar binnen. Ja, dat komt zo jouw Gaan kant op denk ik. Hey Willem, dankjewel uh, voor dit moment. Dus, en uh, we komen zo dadelijk bij je terug voor de Zandvoort 500 die vandaag verreden van wordt. Dankjewel Willem van deze vanaf het circuitpark Zandvoort. De extra lang uitvoering van de single van Phil Collins En Su Studio. Nou, het is buiten behoorlijk aan het regenen, maar buiten wordt er wel gewoon goed voetbald vandaag. Bij eh, SV eh, Zandvoorts moet ik wel de goede nemen natuurlijk. Bij SV is de wedstrijd vandaag tegen Overbos. We schakelen snel over naar Joop van Nes. Joop, goedemiddag. Hallo. Joop, goedemiddag. Hallo? Ja, goedemiddag. Ja, hartelijk welkom bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Overbos. Uh, ja, voor Zandvoort een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk. Die wedstrijd op draaiing uh, verhoren en behoorlijk verhoren. En dat is natuurlijk, uh, we natuurlijk de Ik weet niet waarom ze niet helemaal helemaal verhoren. Ik niet waarom ze niet helemaal helemaal verhoren. Ik ben helemaal in de uh, eerste klasse. helemaal kwijt. De is in de witte. Joop, Joop. hebben we niet te verstaan. Joop, we er helemaal niks meer van. <laughs> We horen er helemaal niks van. Ik begrijp het. En ik dacht pas <laughs> wel even. Ja, is goed. We draaien eens wel even een plaatje nog. Hier is de uh, en uh, Begging. van Metcom, je hoort de C.F.M. Voor Zelfoort en de regio. Nou, we gaan we, weer even proberen. Joop, heb je een uh, goed plekje kunnen vinden? Ja, ik ben er ook al van het veld gegaan, want uh, het is zo goed als droog en daar heb ik geen last van. De, de heren van het tweede elftal die zitten te schreeuwen. U hoort het nu staan het al. Ja. Uh, ja, Ik weet niet waarom ze zo uitbundig zijn. Nogmaals, want dat had ik net al gezegd. Ze hebben nog met twee naar voren en zijn hun schitterende koppositie en de rest van de eerste klasse gewoon kwijt. Ja, het was een wedstrijd niet om aan te zien. Het was verschrikkelijk slecht gespeeld. Uh, dat komt misschien ook wel omdat drie van de betere spelers van het tweede hun opwachting vanmiddag mochten maken. En nu in de basis staan bij het eerste. Dat is dan Jan Sonnenveld, echt wel een spelbepalende speler van het tweede. Chiet uh, Arissen staat weer op links te verdedigen. En die hebben een Michel de Haan, die normaal gesproken altijd reserve staat. Die uh, heeft nu de voorkeur gekregen boven... Uh, uh, je moet even nadenken, wie was het ook alweer? Uh, Petter Kalver. die staat nu hier, zit nu op de bank. En Sandford uh, is nu uh, 10 minuten bezig, heeft zich echt... Uh, behoorlijk uh, gepropleerd al in de eerste 10 minuten. Grote kansen gekregen voor het doel. Maar het moet die er alleen nog in gaan. En dat lijkt me toch wel redelijk belangrijk als je punten wil gaan sporen. Uh, het is zo nodig voor Sandvoort. Dat weten we ondertussen. Drie wedstrijden verloren. En dat het, nu gaat er weer, ik weet het niet. Er is daar een opstootje. Ik sta precies aan de andere kant van het veld uit Er wordt gewezen, er wordt gewezen. En ik denk dat er een penalty gaat komen. Ja! Sandvoort krijgt een penalty. En wie gaat dat doen? Dan gaat Michel de Haan dat doen. Zelfs ik heb de penalty. En ik heb, omdat ik eigenlijk min of meer geconcentreerd met, met jullie zat te praten, yeah. heb ik de, dat gemist. Maar de bal gaat terdege op de stip. En wat er nou gaat gebeuren, ik weet het niet. Maar hij ligt er wel op die stip. Uh, dus De keeper wordt door de scheidsrechter uh, naar achter gestuurd. Want die staat een metertje of drie voor zijn doel. En hij zit een beetje te zeuren, want de bal schijnt niet op de stip te liggen. Nou, daar ligt hij dus wel, want op precies dezelfde plek wordt hij weer teruggelegd. En de keeper gaat die nu af naar zijn doellijn, waar hij op moet gaan staan. De wacht gaat er even hard, inderdaad Michel de die gaat zich klaarmaken, legt de bal goed. Moet even wachten op het signaal van de schijf zetten. En er staat dan een, daar komt een sluitje. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja hoor, schitterend recht door het midden. Kieper lag al in de hoek, recht door het midden. Sanford neemt in de tiende minuut al een prachtig mooie voorsprong. En verdient van de eerste tien minuten. Was Sanford gewoon echt goed bezig. Ze vragen zwart het gras ook voor elkaar. En dat moet je hebben. Dat heeft keurig de laatste bij wedstrijden de gemist deze spelers. En ik denk dat die omzittingen daar uh, David aan zijn. Goed, Zand van is met 1-0 en uh, we gaan ons opmaken voor een leuk middagje denk ik. Graag weer terug naar jullie. Een goed begin dus voor SV Zomvoorts. 1-0 voor tegen Overbos. You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be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 Ik ben zo blij dat we binnen zitten, Albeke. Ik al de ben, ben zo, <laughs> zo blij. Dat we zitten. Zitten. Dat Zie je nou even een keer, een hagel. Hagel. Zie het even te keer gaan naar buiten? Inderdaad, hagel. Nou, Op het circuitpark Salford zullen ze daar behoorlijk last van hebben tijdens de Salford 500. En ook de SV Salford tegen Overbos. Maar goed, ze staan er eenmaal voor. Ja, en dus... nee, Daar gaat het om natuurlijk. Hè. We moeten gewoon gaan winnen vandaag. En uh, ja, wat, uh, wie hebben we nu tegenover ons zitten? Ja, We hebben Dien uh, Drooggezel uh, die aangestoven is in de studio. Welkom terug. Vorige week hebben we een gesproken wat afgelopen donderdag had jij boekenpresentatie. Je eerste boek is uitgekomen, is allemaal, heeft allemaal plaatsgevonden in Café 4. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe je dat allemaal ervaren hebt. En of je er alvast wat over kan vertellen hoe de mensen gereageerd hebben op jouw boek. Goedemiddag. Goedemiddag allebei. Hallo. Hoi. Vertel, hoe was het donderdag? Nou, het was echt een geweldige avond. Ja? Echt bijna iedereen die uitgenodigd waren, die uh, zaten ook in Café 4. Dat is volle bak. Volle bak inderdaad. Okay. En uh, het was ontzettend gezellig. En um, nou ja, Klaas Koper die heeft mijn uh, boek overhandigd aan mij. Dus leuk. dat was ik helemaal vereerd om. Maar hij was er ook heel verrast, want hij zat daar gezellig. En toen werd hij daarvoor gevraagd door Roy. Ja, in één keer hè. Dat ja. had hij niet verwacht. Nee. <laughs> maar toch uh, had hij dat hartstikke leuk gedaan. Officieel tintje. Ja, dat wel. Hartstikke leuk. En uh, toen, uh, reacties al, mensen die het al gelezen hadden of nog niet? Of mensen die het boek wilden bestellen, hoe ging het? Nou, ik had uh, niet alle tiende boeken bij me helaas. Maar ik had er wel uh, vijf. Ja. Die zijn uh, bijna allemaal verkocht op die avond. Oké. Okay. En hoeveel mensen schat je dat er ongeveer geweest zijn? Oh, nou, een stuk of veertig denk ik. Oké. Okay. En ik heb boekenleggers gemaakt... En iedereen heeft een boekenlegger meegekregen. Een Droompoorten boekenlegger. Ah, okay, ja, dat en daar hoort. kunnen ze ook, er staat een website op, kunnen ze bestellen. Ja, het boek heet uh, Droompoorts. Je hebt van uh, de afgelopen jaren je dromen opgeschreven... en heb je in een uh, science fiction verhaal uh, zeg maar, geschreven in dit nieuwe boek van je. Dat klopt. Nieuw boek, eerste boek. Eerste boek, nieuwe boek. En uh, mensen kunnen dat uh, boek bestellen. Kunnen ze niet alleen via internet doen, maar ook geloof ik al uh, bij, de, bij de Bruna bijvoorbeeld. Op dit moment nog niet, maar binnenkort wel. Bij Bruna, bij Hobbyart en bij uh, Kapperhaar. Ja, maar dat was vorige, week, vorige keer dat je in de studio was. Was dat nog even, uh, een, een, een, nou, het heet hangijzer wil ik niet zeggen. Maar het was je nog in onderhandeling met de Bruna, hè? Dat klopt. En uh, heeft het boek nu ook gelezen? Nee, nog niet gelezen. Nog niet gelezen, maar je, je kan die boek daar wel uh, via Bruna in de verkoop doen. Precies. En dat is nu al zo, of wanneer gaat dat in? Ja, het is nu al zo. Het is okay. alleen zo dat ik ze zelf in moet kopen. Dus... Uh, ja. Daar ligt het eventjes aan, maar dat zal de volgende maand lever ik zo aan bij Bruna. Oké, dus maar mensen kunnen eventueel daar wel op intekenen als ze dat boek graag willen hebben. Ja, dan kunnen ze er wel vragen alvast. En dan kan je nog even de luisteraars de website noemen. De website waar die te bestellen is? Dat is www.boekscout.nl www.boekscout.nl In www.dindroomgezel.com. Ja, Din Droomgezel, dat is een website, uh, die komt uh, heel snel online. En uh, daar kan je ook alle informatie over Droompoort vinden. Nou, helemaal goed. Van harte gefeliciteerd nogmaals ja. met, je, met je eerste boek. Dank jullie wel. En we, gaan hem, we gaan hem zeker lezen. Hartstikke wel. Nou, dan leuk. ben ik wel even, even zoet hoor, gewoon met, met, ja. met zoveel pagina's. Ben even, maar goed, Ben je gaan dromen? Ja, dan ben ik eventjes weg. Uh, even Dankjewel, Dien. Dien, hartstikke bedankt. Dag gedaan. Dat was uh, Dien Droomgezel, inderdaad, uh, over haar nieuw boek. De Rampoort, verkrijgbaar uh, via internet. De muziek gaat door bij Softop zaterdag en zo dadelijk uh, gaan we weer over naar voetbal. Eens dus even kijken hoe het daar gaat bij Joop Vernes. Eerst heb je hier de single van The Three Degrees en The Heaven I Needs. Maar als je het hebt over de singles van The Three Degrees, dan blijft dit nog altijd wel een van mijn favoriete platen uit de jaren 80. Je hoorde The Heaven I Need. We gaan weer snel over naar Japres, het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Overbos. Jap, hoe is het daar? Ja, Sanford voetbal nog steeds op de helft van Overbos, zo overbos komt er wel eens een keertje uit natuurlijk maar opzakelijk is het druk op de doel van overbos en soms wordt uh, ja dat moet eigenlijk uh, de tijd doden om uh, het, voor de doelpunt in komt want dat, dat komt er gewoon aan Dat kan niet anders Soms is echt heel veel bezig of het goed is er weer wat anders dan wordt er een overtreding begaan ja klopt overtreding door chisaar de bal die gaat uh, uh, naar de zijkant terug en er wordt een vijf schop op de helft van overbos voor overbos ja, ondertussen is het veld behoorlijk mat geworden, want we hebben net een lekker hagelbuig gehad met wat regen er tussendoor. En dat uh, maakt het altijd een beetje gevaarlijk, met, vooral met, met afstandschoot, want die krijgen dan vaneens een zwieper als ze op het gras komen. En dat, uh, en dat is een goede interceptie daar, van Michael uh, Kau, Michael Kauw, Michel Kauw, Michael Kauw die, aan, die gaat de sessie weten, en die stift. Maar hij stift hem af, de uh, was eigenlijk alleen voor de We proberen, probeerde te dus stiften, aan zich niet slecht, maar ja, dan moet je het wel beter doen, want uh, zo uh, kwam je op de voeten van de... Die betreft en die hoeft alleen met de bulk om die bal op te pakken. Ondertussen is het spel alweer aan de andere kant en gaat de bal over de zijlijn en mag uh, Zandvoort de hoogte van eigen 16 meter gebied een inworp gaan nemen en daar gaat Siert uh, Aaris zich mee bemoeien. De bal moet nog even gehaald worden en dat uh, doet Gerard uh, Van Diemen, de assistent scheidsrechter van SV Zandvoort. En Tiet ze mag het spel, alweer, het spel weer in beweging gaan zitten. Dat gooit in. En, oh, heel slecht. Ik denk dat die bal een beetje glad was. De zand die die zegt, het werkt, het werkt. Was was nu? Was is Lemus? gaat die bal in de diepte? Dat kan nooit buiten spel zijn. Dat gaat een vlag omhoog. Dat kan nooit dat hij achter de man. En dat uh, ja, maar als je hij er niet bij, bent, dan, uh, ja, dan zou je zomaar eens een keertje een foutenkolf krijgen. Dat dus is nu ook gebeurd. Overbos mag de bal gaan nemen. Wordt naar de 16 meter gekopt via Jan Sonneveld, Naartje, het Aries. Dat ging heel slecht, maar gelukkig ligt Paul van der Oort daar in het schot van uh, iemand van uh, uh, Overbos. En is de bal, het gevaar is nu geweken. Alhoewel nog steeds Overbos de bal heeft op de middenlijn, maar dat is toch heilend weg. Diepe voorzet. En daar gaat Paul van der Oort weer onderuit. De tweede keer, maar gelukkig kan de speler van... Overbos er niet bijkomen en Katjit Aarsen de naar voren voor rossen. Maar niet ver genoeg, want het is nog steeds Overbos dat in bal bezit is. Gaat daar langs Max Aardenwerk en langs Michel de Haan. Hij blijft nog steeds in bal bezitten. De linksachter, rechtsachter van Overbos. legt het spel breed. Naar de andere kant. Uh, Mol aan het verdedigen. Mol de ge ik hier op de vlam. Dat is een hele slechte voorzet van Overbos. Die gaat over de van achterlijn. Je hoort Bojderzet schreeuwen, die moet de verdediging even van maken. En hij mag dan zelf die bal in het veld gaan brengen. Het speelt ondertussen zit in de 25e minuut en de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Uiteraard in het volgende uur van dit programma het vervolg van deze wedstrijd. Maar het is toch wel goed dat die, dat die coach heeft ingegrepen en mensen uit de tweede erbij heeft gehaald. Ja, want blijkbaar werkt, hij, het, hij, werkt hij het wel moest, dus. Hij moest wel ingrijpen, want na drie verliezen, verloren partijen op rij. Dus nee, we hopen dat het goed uitpakt. Maar we zijn er nog niet hè. We Best hebben goed. nog even te spelen. Dus... Nee, we zijn er nog niet. Maar goed, in ieder geval 1-0 dankzij die panel. En hopen dat ze die voorsprong vast kunnen houden. We houden het in de gaten met Joop van Es. Daar ter plekke. Ondanks dat het slecht weer is, staat hij er toch gewoon weer. Dus, uh... dus uh, nee, wat dat betreft, maar in de regen. Maar goed, we gaan straks weer naar het circuit. En uh, dat zal dan na de klok van drie uur worden. En we gaan zo meteen eerst weer lekker naar een stukje muziek. En nog uh, Jesse in de krocht hebben we ook, hè? Ja, wel volgende nog, uur ja Erik komt uh, langs. Of nee, we gaan we hem bellen. Nee, we gaan hem even bellen We gaan hem even dus. bellen. Oké. Okay. Oké, okay, dat allemaal in het uh, volgende uur. Graag tot zometeen. Tot zometeen. Hier is Casey en de bent En that's the way I like it.